Dit is Jeroen Tjaapkema met het NOS Journaal. In België is... Volgens Belgische media is dat de voor het vluchtige daden van de aanslag op vliegveld Saventum. Justitie zegt hier niets over. Faisal C. wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische groep. Het plegen van terroristische moord en poging tot terroristische moord. In België zijn ook weer twee mensen opgepakt in verband met de aanslagen in Parijs. Die arrestaties hadden te maken met een arrestatie van een dag eerder in Frankrijk. De politie heeft een man uit Utrecht aangehouden... die vlak na de aanslagen in Brussel een valse bommelding deed. Vermoedelijk wilde hij iemand een hak zetten, denkt de politie. In een mail aan Belgische media en de gemeente Leuven... zei hij dat er die avond in Leuven een bom zou ontploffen. Hij eiste geld dat moest worden overgemaakt naar een man in Leuven. Die wist van niets. Volgens de politie hebben de verdachten uit Utrecht en de man uit Leuven... een conflict in de relationele sfeer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 Eerste paasdag buien, mogelijk met hagel en onweer. Smiddag schijnt ook geregeld zon en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehokha van de ANWB.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 Als je vanmiddag tussen twee en drie af en toe uh, rare geluiden hoort in de studio. Nee, het is niet uh, Albert Jan. Nee, nee, nee. Het is zijn broer. <laughs> Die naast hem staat. Het is zeven uh, over twee hele heilig. Goedemiddag en welkom bij CFM vanaf de Tolweg, Tina. We zijn er weer dit hele Paasweekende lang. En uh, ja, allereerst uh, uiteraard nog even dank aan uh, Mario van voor de eerste twee uur van de zaterdagmiddag heeft hij verzorgd met Zandvoort uit Zandvoort. En vanmiddag tussen 2 en 5, dan zijn wij er weer, Albert-Jan. Goedemiddag, Albert-Jan, en goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob, en goedemiddag, luisteraars en kijkers. Want sinds kort hebben we hoge kijkcijfers, sinds 5 over 2. Ja? Ja, die kijkcijfers schieten omhoog. Wil je dat ook, ook weten waarom? Kijk dan even op www.zfm-live.nl. Goedemiddag, ja, wederom een drie uur live vanaf de Tolweg 10a. En we hebben weer een, een gevarieerd programma voor u klaar liggen. Uiteraard uh, wordt dit weekend de paasraces verreden op het circuitpark uh, Zandvoort. Weliswaar in een iets andere opzet dan dat wij altijd gewend zijn. Dat komt ook doordat het wat eerder is in het seizoen. En waardoor een heleboel raceklassen nog niet klaar zijn voor het seizoen. Maar daar vertelt ons Willem van Densen uh, rond de klok van uh, zometeen naar de volgende plaat even van alles over. Want uh, ik ben erg benieuwd naar die gewijzigde opzet. Of het eenmalig is of dat het uh, voornemens is langer te gaan duren. Dat is zometeen naar de volgende plaats, onze eerste live schakeling naar het circuitpark Zandvoort. Daarna gaan we praten met uh, Albert de Gelder, want enige weken geleden kon u in de Zandvoortse korant lezen... dat uh, het verhaal rond de hond Geno die in eerste instantie afgemaakt zou worden, een, tot een goed einde is gekomen. Want het schijnt dat uh, Geno een nieuwe baas heeft gevonden. Weliswaar in Duitsland, maar goed, hij in plaats van afgemaakt heeft Geno nu een goed thuis. We gaan dan nog een keer met uh, Albert uh, de Gelder... Over van gedachten wisselen, over de stand van zaken. En over het feit dat hij natuurlijk heel blij is dat Jay geplaatst is. Uh, we hebben natuurlijk het evenementagenda om half vier. Pen en papier houdt er bij de hand. We gaan uh, om uh, iets over half drie schakelen met Joop van Nes. Niet voor het voetbal, maar in eerste instantie voor het handbal en het basketbal. Want SV Zandsport speelt vandaag uit. En wel om vijf uur, lees ik hier, tegen zsgo slash wms1. En die wedstrijd begint pas om vijf uur. Nou, dan zijn we alweer met ons werkoverleg bezig. Uh, Pit Report, kwart over vier. Uh, Dier van de week, half vijf. Het gedicht van de week, ja, ik heb ik hem maar boven gezet, JC. Hè, want uh, vorige week donderdag ontvier ons Johan Kruijff en we wilden daar toch even bij stilstaan. Hij was natuurlijk bekend om zijn, om zijn, zijn ja, waarheden die hij in één zin wist samen te vatten. Dus het gedicht van de week op de muziek van Mantovani... zullen wij een aantal van deze ja, bijzondere en historische uitspraken van Johan Cruijff... de revue laten passeren. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw programma ZFM op de zaterdagmiddag. En, en natuurlijk ook veel muziek. Ja, uiteraard. En we zeggen Zandvoort, goedemiddag. Zo dadelijk dus naar het circuitpark Zandvoort, naar Willem van Denzen. Maar eerst gaan we luisteren naar Gers Padoue. Hier is zijn. Yeah.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 Zo lekkere muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Door de Gerspadoel, en dat was jezelf zijn. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, het is inmiddels 13 minuten over 2 uur. We gaan uh, live schakelen naar Circuit Park Zandvoort naar Willem van Dezen. Want het is paasweekend en dat betekent uiteraard uh, zoals altijd de paasreizers op het uh, circuit. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, vanaf uh, circuitpark Zandvoort. Uh, je zei het al, de paasreuzers. Nou, deze wordt uh, veranderd met de paasraces. We zijn altijd uh, gewend geweest dat de Paasraces waren op uh, zaterdag uh, de trainingen en de kwalificaties. En op maandag uh, de races. In dit jaar is het zo dat uh, ook de racers uh, zijn op zaterdag en zondag. Maandag is het circuit ook wel uh, actie op het circuit. Dan is het uh, vrij rijden. Maar geen races op uh, paasmaandag. En dat is toch iets uh, wat we door de jaren heen uh, gewend zijn uh, geweest. Een paasweekend. De organisatie van dit weekend is in handen van het DNRT. DNRT, eigenlijk de amateurs op autosportgebied in Nederland. En zij verzorgen dit weekend de races. DNRT, ik zei het al, voor de hobbyisten ook wel mensen met ja, ambitie om hoger op te komen in de autosport. Maar ook veel mensen die ja, door budgetbeperkingen deze kant van de autosport opzoeken. Het is namelijk een stuk goedkoper. Alles in je race. Klasse vindt plaats op één dag. Trainingen, kwalificatie en races. Zodat er ook geen uh, verblijfkosten zijn. En een inschrijfgeld uh, dat dermate laag is. Uh, dat je eigenlijk heel veel, uh, ja, zoals ze dat noemen, trekkilometers uh, maakt. Uh, Tracktime hebt. Uh, je hebt trainingen, uh, races uh, op één dag. En dat uh, met een inschrijfgeld. Ik dacht van uh, 250 euro. Dan is het allemaal nog te uh, hap, hapstukken. Dat uh, geeft ook aan dat de uh, DRT op zich wel uh, populair is uh, natuurlijk. Uh, de kosten zijn nog uh, te overzien. Uh, vandaar ook dat we grote startvelden zien. We gaan zo dadelijk van start uh, met de uh, Mazda MX 5 Cup. Uh, en over uh, grote startvelden gesproken. Daar gaan zo'n kleine 50 auto's uh, van start. Uh, dus dat uh, gaat een mooi spektakel worden. Vanmorgen hebben ze ook al een uh, race uh, gereden. Een van de troeven in die race is uh, de Zonvoerter Jury. Zwijver. Jury uh, vorig jaar op een haar na de type, titel uh, gemist in deze uh, klasse. Ook dit seizoen gaat hij weer uh, voor de titel. Nou, voor morgen uh, begon hij uh, goed... Uh, hij eindigt de eerste race van vandaag op de tweede plaats. En ja, zo dadelijk gaan ze weer van start. Ze zijn bezig met een opwarmronde nu. En we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Met onder andere Julius Schrijveren. We hebben nog een Zandvoerder aan de start. Jeun van der Kuil. Nou, dat moet jullie aanspreken. Want een van de sponsoren van Jeun van der Kuil. Groot op de achter achter uh, kofferdeksel uh, van deze Mazda MX-5 café 4 Nou, dat uh, moet jullie zeggen. <laughs> uh, dus. <laughs> Oké, okay, nou uh, Willem, inderdaad een, een grote startveld uh, vandaag uh, aan de start uh, voor de Mazda MX-5. 50 auto's, is dat uh, trouwens uniek? Volgens mij een record, of niet? Nou ja, we hebben onze z'n gehad die uh, nog meer auto's aan de start hadden. Maar ze zijn zojuist uh, voor start gegaan. En dan uh, richt ik toch even mijn oog op Joeri uh, Verswijveren. Die zie ik nu uh, op een vijfde plaats uh, liggen. Met dat vlak achter uh, de kampioen van het afgelopen jaar in deze klasse. Ook geen onbekende voor CFM en voor het Park Zandvoort. Namelijk uh, Marcel Dekker. Oké, okay, uh, dit is een race over... Uh, hoe lang gaan ze racen? Tien ronden. Deze race gaat over tien ronden, uh, inderdaad, ja. Oké. Okay. Nou, goed. Jij live op het circuitpark Zandvoort. Goede verbinding. Ik zou zeggen, we komen uh, tegen de klok van uh, drieën weer bij je terug. Voor, want dan zijn ze, zullen ze inmiddels gefinished zijn of net op het punt staan te finishen. Maar we komen straks weer bij je terug. Oké, okay, tot zo. Dankjewel Willem. Vanaf het circuitpark Zandvoort. Ja, inderdaad, mooie verbinding, hè? Hey. Ja, ja, heel goed, heel goed. ja, ja ja. Hier is een klassieker van uh, Whitney Houston. I'm your baby tonight. Can't explain, but you know you got a way that you're making me feel I can do, I can do it. En terwijl het zonnetje lekker schijnt, hier is het Hoor je de zin van Winnie Houston en I'm Your Baby Tonight. Ja, een heel apart weekend, hè? Dit, dit weekend, het weekend van de zomertijd. Er gaat de aankomende nacht in één keer de klok een uurtje vooruit, Albert-Jan. Van twee uur wordt het drie uur. Dus dat betekent voor ons dat het weekend een uur korter is. Oké, okay, ik zal er rekening mee houden. Een uurtje korter, maar hebben ze weer goed gecompenseerd door ons maandag vrij te geven. Dus... Kijk. Bij deze zijn we de, vinden we dat helemaal niet zo erg hoor, Albert Nee, komt wel nee, kom, kom. kom best mee. Albert de Gelder is aangeschoven. Goedemiddag, Albert Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Hi. niet alleen, je hebt je hond ook meegenomen. Ja, Buk ligt achter ons. Hè. Buk, ja. ja. Hij was op de foto op Facebook, wordt er flink op gereageerd. Okay. Dus... Ja, dat was niet Albert Jan, dat is Buk, hè? Ja, dat is Buk. Buk past op ons. Ja. <laughs> Goed, Albert de Gelder, welkom dat je, dat je nog even weer de tijd en de gelegenheid hebt om hem aan te schuiven. Even voor de luisteraars, heel in het kort de voorgeschiedenis. Eh, Over drie weken geleden, laatst bij de Stantwoordse een nieuwe baas gevonden voor Jano, de hond. Daar kom ik zo meteen bij op terug. Het begon allemaal er, eh, vorig jaar, want Jano eh, zou afgemaakt worden... omdat het een niet voor de hand liggende hond is. Een hond is met een eigen wil. Eh, daar is toen een hele, hele ja, sneeuwbal-effect op, op, op gekomen... via Facebook en noem maar op, en de dierenbescherming... en iedereen, een, een hele... Uh, het werd veel groter dan je in eerste instantie had verwacht, hè? Ja, ja. uiteindelijk, he, toen we begonnen met een, uh, een handtekeningactie... wilde ik 50 zandvoerders uh, betrekken bij mijn actie. Ja. Om uh, daarmee uh, het asielzand voor druk te zetten. Ja, het zijn 21.000 geworden, dus uh, dat ja, heet wat wij, groter. Wij, hè? wij, wij, wij, wij hebben, nodig, hebben je toen ook uitgenodigd maar vanuit, ja? vanuit een andere invalshoek. Want wij zagen jou steeds uh, met, die, met de asielhond Jeno wandelen. Met je eigen hond Buck en met, met Jeno. Zo van, nou, dat is vrijwilligerswerk. Jij loopt met Geno. Je hebt natuurlijk ook daardoor een band opgebouwd met Geno. Uh, maar dan, dus toen, drie weken geleden, moet je natuurlijk een gat in de lucht hebben gesprongen. toen je in één keer last dat Geno een nieuw thuis had. Ja, uiteraard. En een klein schrik-effect, want het was niet naast de deur, want hij woont in Duitsland. Ja. En toen was mijn vraag net over de grenzen of aan de andere kant van Duitsland. <laughs> in beide kreeg ik geen antwoord. Ja. Dus ik ben ook in afwachting of ik het adres binnenkort uh, krijg. Na de, na de Pasen hoop ik dat ik dat inderdaad van de dierbescherming mag ontvangen. Zodat ik ergens een moment kan vinden om Jane te gaan bezoeken. Ja, in, Waar dan in, in, ook in Duitsland. In, in alle rust en in, <laughs> en in en alle rust en anonimiteit. De ja. nieuwe eigenaar en uh, begeleider heeft ook aangegeven dat hij uh, aan zijn privacy hecht. Respecteer ik. Ja. Maar goed, in het kader van. Ja, de, de of de, de eigenaar van Geno bedoel nou, nou, de eigenaar. Ja, Geno, die, wil, die <laughs> wil alleen maar leven hebben. <laughs> goed, uh. maar bedoel, dat was, iedereen was opgetogen. Maar ja. het is nogal een verschil. Uh, als, uh, als je dat, dan, dat het traject een beetje uh, volgt. Ja. Van op de nominatie staan om afgemaakt te worden. En zoveel maanden, zeker weken later, lees je dat, uh, dat die herplaatst wordt. Ja. Dat is nogal een. Dat, dat zijn twee uitersten. Als je in het moment zit van uh, maandagmiddag om drie uur gebeld wordt. Uh, we gaan stoppen met Jeno. en nu is hij geplaatst. Ik denk dat. Ondertussen we... zit uh, Buk, Die uh, Buk. Buk! Buk! <laughs> Buk zat, zit in de plantenbar. <laughs> nou, dat gaat niet wel lekker. Dat gaan we niet doen. <laughs> goed zo. Oké, okay, Nee, maar goed, even terug. Dus uh, met, uh, dat was het moment van schrik. En dat ik uh, met Jeno uh, een uur later ging bezoeken. Zodat hij in het buitenveld. En we hebben kop tegen kop gestaan, letterlijk. En ik zeg, jongen, ik ga voor je vechten. Niet weten hoe of wat. Nee. Nodige telefoontjes geprobeerd te krijgen... met de toenmalige regenmanager die niet reageerde. Met de dierenbescherming in Den Haag... die op dat moment niet reageerde. Was maar... in het uiterste moment, donderdagochtend... Uh, de dag dat het uh, voorbij zou zijn voor hem. Dat ik de dierenpolitie gevraagd heb te handhaven. heet dat? Was ik, had ik inmiddels geleerd hoe dat werkt. Ja. En die zei die donderdag uh, gaan, uh, gaan handhaven. Tot het bericht kwam... Uh, ja, Jeno uh, zal vandaag niet doodgaan. Nou, dat is een opluchting, maar dat zegt niks over de tijd daarna. En toen is de actie verder vormgegeven. Weliswaar vanuit, kom daarop op, dierenbescherming, communiceer nu. Communiceer. Ja, het was wellicht voor de dierenbescherming ook een nieuwe situatie. Omdat ze natuurlijk misschien niet hadden verwacht... dat er zoveel reacties, dat het zoveel teweeg zou brengen. Want bedoel, in het verleden had je natuurlijk ook op een gegeven moment... dat dieren afgemaakt worden, zeker een spuitje krijgen... Dus daar was natuurlijk een bepaalde procedure voor. Ja. En uh, in, in dit geval van Geno, met die heftige reacties die daarop kwamen. via Facebook en uh, de, de landelijke pers gehaald, noem maar op. Uh, dat was natuurlijk ook een situatie waar de dierenbescherming even aan moest wennen. Uiteraard, uiteraard. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat was voor iedereen uh, schrikken. En um, um, uh, het was eigenlijk ook helemaal geen communicatie. Men was er niet op toegerust tot er af en toe momenten zijn. tot er uh, vraagtekens zijn over een besluit om ja. een dier. Um, te doden. En, en dat is wat Geno eigenlijk te, teweeg heeft gebracht... de situatie, ja. Geno Tot daar nu wel veel meer naar gekeken wordt... van, hallo, hoe doen we dat nou? He, ze hebben een soort klachtencommissie... daar kun je naar bellen of mailen. Krijgen standaard mail. Had, hadden ze dat al of hebben ze dat nu? Nee, dat? die klachtencommissie bestond al, of klachtenlijn. Ja. Ja. En dan krijg je een mailtje terug. Ja, u krijgt met drie maanden antwoord. Nou, als je maar twee dagen de tijd hebt... schiet dat niet echt op. Nee, je, dus, je, had, je, je had natuurlijk ook weer een tijdsdruk. Ja, dus, ja. Ja. Maar we zijn dus nu verder. Geno ja. is geplaatst in Duitsland. Ja. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat er dan uh, bepaalde uh, procedures worden herzien. zeker heroverwogen. En dat, dat ieder daar baat bij heeft. Gebeurt dat nu ook? Um, ik heb aangedrongen om een soort meldingslijn uh, te creëren... die nu niet bestaat. Waar mensen, de, uh, vrijwilligers, personeelsleden van asiel... en anderen kunnen melden van hier is iets aan de hand... waarvan wij denken, dit klopt niet tot het adequaat wordt opgepakt. Ja. De digitale snelweg gaat zo snel. Ja. En de dierenbescherming is in nog een traditionele organisatie, zou ik maar zeggen. Ze zijn in transitie. Ben ik van overtuigd dat ze dat ook goed willen doen. Daar heb je dus het snelle verkeer nodig. Er is wat, er wordt een besluit genomen. Al of niet juist, hm? mogelijk niet juist. Er moet adequaat gereageerd, moet in ieder geval geluisterd worden. Nou, mij is te verstaan gegeven... tot de huidige dierenbescherming in dit tijdsvervricht dat ook wens te gaan doen. He? Ja, maar de, de, dat betekent dus ook dat ze dat ze dat de alle partijen ook uh, de LL, van, vanuit de situatie van Geno geredeneerd lering hebben getrokken en de zaken eens een keer weer onder de loep hebben genomen om die procedure, of die meldingsprocedure, de discussie, op een andere manier vorm te gaan geven. Ja. Ja. De begeleiding zal, zal geïnterestiveerd worden. De klachtenlijn, ja, ik vind dat een beetje een raar woord. Klachtenlijn. Ja, zo heet die ook. Ja. Ja, die zal herzien moeten worden. Want je hebt niks aan een klachtenlijn die na drie maanden een antwoord geeft. Nee, He? want dat, dat, dat moet sneller gebeuren. Dat dus, moet wel sneller gaan. Dus de, de procedures zullen wellicht herzien worden. Ja. Dus dat zijn allemaal positieve ja, ontwikkelingen. Ik ben er ook heel blij mee. Laat ja. dat heel duidelijk zijn. Ik ben blij als een organisatie aangeeft. Wauw, hier zijn we van geschrokken. We gaan ervan leren. Ja. Dat is wat ook duidelijk naar mij gecommuniceerd wordt. He? Dat wat ik verteld heb over de situatie denen, dat wordt geloofd door de die bescherming. Heel belangrijk. He? Ja. Letterlijk geloofd. En mensen leren Dus dat, dat, daar ben ik wel heel dus, blij dus mee. Uiteindelijk, he, na alle, alle commotie en emotie die dit, die dit traject natuurlijk wel teweeg heeft gebracht ja. is er toch iets heel constructiefs achterweg ja. gekomen. Ja. Een, een transparant, constructief, doorzichtig uh, ja. open en eerlijk uh, uh, communiceren. Dus dat is alleen maar goed. Daar ben ik heel blij mee. Zou, ja. we dan, zou het misschien zelfs zo ver gaan dat als een dier op de lijst zou komen te staan... om wat voor redenen dan ook om geëuthaniseerd te worden... dat daar ook een andere procedure voor in het leven geroepen gaat uh, worden? Nou, de procedure die bestaat als ze die volgen. He, ja. De spelregels rond het doden ja. van dieren. Ja. Als ze die volgen, dan was ook nog niet op die lijst gekomen. He, dus er bestaan regels ja. en die zijn duidelijk. En die worden geactualiseerd en nog eens een keer goed naar gekeken. Vooral in de organisatie neergelegd, zoals mij verstaan gegeven. En daar ben ik blij mee. Dus eerst de regels die er zijn goed te, uh, gebruiken. Ja. En dan daarna nog kijken naar de andere procedures. Heel goed. Eventueel aanvullen, ja. toevoegen. Ja. Wat dat betreft hebben we met z'n allen. Met z'n allen, 21.000 mensen. Van, van geleerd. En, en, heb ja. je, en ben je nu on, on, duidelijk ontspeaking speaking terms ja. met de dierenbescherming. Constructief naar de toekomst toe. Maar het belangrijkste wat wij vonden is: Jeno heeft een thuis. Jeno is een thuis, ergens in Duitsland. Maakt niet, uit. Maakt niet uit. Ik was daar ook heel blij mee, want het is een kusthond. Hè. Hij heeft altijd aan de Noordzeekust kust ergens gewoond. Ja. Dan krijgt hij een hele nieuwe kans op een hele andere plek. Ergens in Duitsland. Hopelijk in de Alpen, want daar ben ik zelf gek op. Dus misschien uh, kan ik één deze dagen in de Duitse Alpen. Nee, je, ja. weet, je, ja. je weet me maar nooit. Nee. Je weet me nooit. Goed, Albert. Zijn we iets vergeten? We zijn allemaal hartstikke blij voor Geno. Daar ik, gaat het om. Ik zal het filmpje... Uh, Namens Geno ook voor al je inspanningen. Dankjewel. Want hij heeft, een, uh, hij heeft weer een... Plek gevonden. De toekomst heeft hij. Top. Albert. Dankjewel. Bedankt. Yo. Ja, uh. dank jullie wel voor de komst naar de studio, Buk en Albert. <laughs> Goed nieuws dus over Jano. Hier is met Your laser en light it up. Heb je Bukken eindelijk op de foto, Albertje? jan b -b -b Ja, Ja, Buk bemoden. Dag Buk, dag, dag Albert. Dag. dag Albert, dag Buk. Jullie met je lezer, lekker dansen zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Light It Up. We Zo, het is twee over half drie. Zullen we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen? En de dag begon vandaag zo mooi. Het was eventjes van minder. En nu is het wederom uh, lekker zonnig in Zandvoort, al uh, Albertje. Vandaag. Zoals je zegt erop, ziet het weerbeeld er prima uit. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. De wind waait uit het zuiden en neemt toe naar vrij krachtig in de polder en naar krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een aangename 14 graden. Wauw! Vanavond echter neemt de bewolking toe. En de komende nacht, let op, de zomertijd gaat om 2 uur weer in, gaat het regenen. De temperatuur daalt naar een graad of zeven. En er waait een vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde zuidwestenwind. Gaan we naar morgen. Eerste paasdag schijnt na een bewolkt en regenachtig begin geregeld de zon. Maar met name in de middag komt het tot een enkele bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur stijgt naar 12 graden. Dan maandag, tweede paasdag, is het bewolkt en er valt een geruime tijd regen. De zuid- tot zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en waait krachtig tot hard en aan zee wellicht stormachtig. Windkracht 6 tot 8. Met kans op zware windstoten. De temperatuur stijgt naar een graad of 11.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 Aldus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. En volgens mij was dit uh, de laatste keer voorlopig dat jij op zaterdag het weerbericht deed. Nou, dan, ja, ik, ik, ik hoop het. Ja, wel. Ja, hoop volgens het. mij komt ons eigen weerman uh, Lex van de Hoorn uh, weer terug vanaf uh, volgende week. Top. Wil je het weer nalezen? Kijk dan ook eens op www.meteopagina.nl of www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie je. En de volgende gaan we op uh, speciaal verzoek draaien. Hier is uh, Crowded House en Four Seasons in One Day. Four seasons in one day Lying in the depths of your imagination Worlds above and worlds below The sun shines on the black clouds hanging over the domain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 seasons in one day.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 To push, flicking through, final, all I'm feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging, you know. Sorry, I'll be back on digging. Uh, uh, uh. To find gold, need plenty of souls. And everyone needs that separate gold. This path makes me inspired, they have the flames. Do I die? de twee hits achter elkaar op de zaterdagmiddag van CFM. Als eerste door de A crowded house en voorzien uh, ze in one day. Gevolgd door deze lekkere, het lekkere plaatje van Kovacs. Je hoort de digging. Ja, we gaan uh, schakelen naar uh, Joop Fres. En als we Joop aan de telefoon hebben, dan hebben we het over sport. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Rob en Albert En luisteraartje, over het algemeen wel natuurlijk... Ja. Want daar, daar, daar ligt een hele grote interesse voor mij. En uh, ook daar mag ik ook uh, gelukkig het een dan erover in de krant zetten. Ja Joop, want uh, dit weekend een uh, belangrijk sportweekend uh, wat betreft voetbal onder meer. Ja, je, je wil het niet weten gewoon. Je wil het echt niet weten, want Zandvoort had uh, twee wedstrijden in te halen. Eentje vanmiddag tegen SGO WMS... Uh, uh, sa uh, zonder samenspel geen overwinning. En ik weet niet meer waar WMS voor staat, maar dat is ook niet zo belangrijk. Wacht even, hoe zei je dat? En... Zon zonder... Samenspel geen overwinning. Geweldig. <laughs> en dat is een fusieclub die, uh, van met twee hele oude clubs. En ik, ik weet niet meer exact waar WMS voor staat, maar ook een oude Amsterdamse club. Die zijn ja, gedwongen door, eigenlijk door de gemeente, uh, gefuseerd En dat heet nu uh, uh, ZSGO uh, slash... WMS. Maar die wedstrijd, <laughs> die wedstrijd begint pas om vijf, vijf uur. Ja, dat klopt. E, is de... Dat is uh, vaak het geval. Het is, het is natuurlijk een paar zaterdag. En dan willen we wel eens ingehaald worden. Maar die wedstrijden beginnen altijd om vijf uur. Okay. Waarom dat is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat als er in uh, een bekercompetitie of zoiets. Uh, een zaterdagclub tegen een zondagclub moet spelen. dan is dat ook altijd op de zaterdag om vijf uur. Ja, um, daar zal wel een bepaalde reden voor hebben. Uh, ik, ik ken die niet in ieder geval. En ik vind het ook niet dermate interessant om er achterin te gaan. Maar vandaag uh, is inderdaad ZSGO WMS tegen Zandvoort. En ZSGO is niet echt zomaar de eerste, de beste club. ZSGO stond tot een uh, wedstrijd of drie geleden nog op de vierde plaats. Dik op de vierde plaats. Kreeg toen... Uh, Twee wedstrijden klopt, onder andere van uh, VVC, de nummer drie op dit moment, virtueel moet ik zeggen, want Soms staat uh, virtueel derde en uh, VVC staat virtueel tweede en uh, buitenvelderd en dit staat al steeds eerste. En ja, eh, vandaag moet Zandvoort dus sowieso winnen in het CSL. Dat, dat staat als een paal boven water. Hebben jullie er niet. En dan kun je een, een, een kampioen waarschijnlijk al vergeten. Want dat is echt kort nog echt dag. En eh, maandag speelt eh, Zandvoort eh, in buitenveld. Het, de wedstrijd die eh, twee weken geleden is afgelopen... om het overgeleiden van Waarstam. Eh, eh, eh, die wordt maandag ingehaald. Dus twee zware wedstrijden van Zandvoort in één keer, dat vind ik nogal wat. Een maandagmiddag om 2 uur wordt het dan in Buitenvelden gespeeld. En ik heb buitenvelden uh, één keer mogen zien. Uh, nee, twee keer. Dat was vorig jaar in de nacompetitie. Dus kwam Zandvoort ze weer tegen. Toen kreeg Zandvoort behollen, klop. En ik heb ze dit jaar in het begin van het seizoen gezien op Zandvoort. En daar vond Zandvoort met 1-0. Nou, uh, Rob, laten we bidden en hopen dat het uh, maandag weer het geval is, die 1-0. Want dan, uh, dan komt Zandvoort boven uh, buitenvelden te staan. Kijk. Als ze vandaag winnen natuurlijk, hè. dat is wel belangrijk. Uh, um, dan is, is het nog maar uh, vier wedstrijden te gaan. Dan is het uh, einde seizoen volgens mij. Ik kan, ik kan het wel heel even, even rap nakijken. Want dan, um, ja, uh, die, die punten die is, zijn zo ontzettend belangrijk. Wordt Stanford overigens geen uh, <coughs> kampioen. En dan is er altijd nog uh, de mogelijkheid van een nacompetitie. Uh, via de, de, de, de, de, het kampioenschap van de tweede periode heeft Sandford dan in de broekzak zitten. En ja, <coughs> dat, uh, maar dat is een tombola. Dat hebben we vorig jaar gezien. Je dacht dat Sandford makkelijk uh, naar die tweede klasse zou komen. Nou, dat gebeurt het dus niet. En, uh, ja, uh, dat zeg ik, het is echt een tombola. En dat, uh, dat, moet, uh, dat moet je niet vergeten. Sandford moet gewoon vanaf nu alle wedstrijden winnen. En dat zijn nog uh, uh, uh, zes wedstrijden. Ik vergis me, het zijn dus zes wedstrijden nog die, die Zandvoort rest. En niet tegen de sterkste, ja maandag natuurlijk en, en vandaag. Maar daarna zijn het echt toch wat minder goden <coughs> waar Sanford uh, tegen moet gaan spelen. Ja, zes uh, hele spannende wedstrijden dus uh, voor uh, SV Sanford En dit weekend ook heel erg belangrijk. Weet jij of het team van uh, SV Sanford helemaal uh, compleet is? Dat durf ik niet te zeggen. Kijk, het, het, op zaterdag zal het ongetwijfeld uh, compleet zijn. Want die spelers die zijn gewend om op zaterdag te spelen. Maar tweede paasdag... Ik denk toch dat er een behoorlijk aantal uh, spelers... Uh, vooral de jongere spelers in de horeca werken. Het is wel tweede paasdag. Dus, en uh, ja, het zou dus kunnen dat, een, uh, dat je dan uh, moet werken. Dat kan. Gelukkig daarentegen is die wedstrijd begint om twee uur. Dus niet voor het, uh, dus voor het diner kan je terug zijn. Uh, ja... Ik even niet te zeggen, ik weet het niet, ik heb die informatie niet. En die kan ik ook niet krijgen op dit moment. Dus we moeten doen met wat we nu hebben. Zandvoort moet gewoon winnen, klaar. Oké, okay, helemaal duidelijk Joop. Nou, andere sporten wat, wat belangrijk is en uh, waar we aandacht aan schenken... onder meer basketbal en handbal, want ook daar heb je nieuws over. Ja, zeker. Um, ik schreef afgelopen week in de Zandvoort's dat... Uh, ...dat uh, Lions, uh, de Lions, de basketbalvereniging van Zandvoort... Uh, ...kampioen kan worden als ze vandaag uh, winnen van um, uh, Gaasverdam Warriors. Nou, sterker nog, uh, Zandvoort werd vorige week al kampioen... ...maar die uitslagen die ontbraken mij om dat te kunnen vaststellen. Dus ik heb een slag onder de arm gehouden... ...dat Zandvoort uh, dus vandaag kampioen kan worden als ze van Gaasverdam winnen. Uh, zal, <tossimus> nu is het zo... Want is al kampioen, maar eh, het zou ontzettend eh, een mooi seizoen zijn, als kampioen wordt, maar dat je alle wedstrijden wint. En daar wil ze nu voor gaan. Vanavond dus uh, gaan ze dan Warriors, de nummer 2 van, van de ranglijst. Ja, ook niet de eerste, de beste club, laten we eerlijk zijn. Je staat niet zo lang, maar op de tweede plaats. Dat staan ze nu nog steeds, onder het verlies uh, tegen Sanford. De Sanford heeft dus 100% scoren. In basketbal wordt dat uh, in, 100, in percentages uitgerekend. Je krijgt voor een gewonnen wedstrijd twee punten. Gelijkstel bestaat niet. In, in het basisbanden wordt er verlengd. En voor een verloren wedstrijd krijg je gewoon niks. Maar Sanzet heeft dus uh, de volle map uit alle wedstrijden die ze tot nu toe gespeeld hebben gepakt. En staan, uh, zijn, zijn kampioen. Hey, nieuws. Dat is, uh, ja. dat is goed nieuws. En een mooie reis staat, ja. hè, Jap? Heel leuk, absoluut. En dan hebben we nog een kampioen in Zandvoort en dat heeft wel in de krant gestaan. Maar dit werd in een buitenwedstrijd een uitwedstrijd, de allerlaatste wedstrijd van het seizoen werden de, de handbaldames van de ZTC kampioen. Ze moesten van Lotus winnen. En Lotus is een club uit Amsterdam volgens mij. Daar moet je me niet aan vastklopen. Maar die werd gewonnen. Als ze namelijk verloren hadden, dan kwamen ze gelijk uit met AHC31. En AHC 31 heeft een, had een, een beter doelpuntengemiddelde dan Zandvoort. Dan zou AHC 31... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Monique Dam had een beter doel, Zandvoort. En die zou dan kampioen worden. Maar uh, uh, Monique Dam heeft verloren. Uh, AHC heeft verloren. En Zandvoort won van Lotus. En Zandvoort uh, is dus kampioen met 34 punten uit uh, 18 wedstrijden. Ze dus hebben dus één wedstrijd verloren. Je krijgt bij handel ook maar twee punten voor een wedstrijd, voor een wedstrijd. 1 voor een gelijkspel en 0 voor, voor een uh, verloren wedstrijd. Maar 34 punten uit uh, 18 wedstrijden. Ik vind het een heel mooi resultaat. Uh, Stamford heeft het... ...vrij gemakkelijk gehad. Behalve tegen Monnikerdam hebben ze een wedstrijd verloren... ...en de thuiswedstrijd tegen AHC. Die, ging met, die werd gewonnen met 11-10. Dus dat was kantje boord. En eigenlijk niet... Eh, ...des ZSC's om zo weinig te kunnen scoren. Dat gaf aan de kracht van AHC... ...maar ook de kracht van Zandvoort. Want ze vonden die wedstrijd toch na... ...toch eventjes met 6-2 achtergestaan te hebben... ...in de eerste helft. Mooi resultaat. Nu gaan ze naar buiten toe... Over twee weken begint de tweede helft van het, het buitenseizoen, het veldseizoen. En Zandvoort heeft daar niet al te best in gepresteerd. Zij um, uh, staan daar op de vijfde plaats uit mijn hoofd gezegd. En, en kunnen uh, eigenlijk wel een kampioenschap uh, op hun buik schuiven. Maar ja, je bent binnenkampioen en dat is uh, heel belangrijk. Iets erop laten we eerlijk zijn. Dus zo is het Joop. Ik uh, dank je hartelijk voor, uh, voor je verslag vandaag. Graag gedaan, uiteraard. En eh, eh, geniet van het mooie weer, hè? En een ja, fijne Pasen. Ik, ik, ik kan nu eindelijk naar buiten, maar het waait wel hard en die wind is fris. Ja, oké, okay, daar heb jij weer een punt. Ja, de vlag van uh, CFM was zelfs stuk gewaaid. Dus, uh, <laughs> ja, maar die hebben we weer gerepareerd, hoor. Dankjewel, Jan, tot een andere Hoi. keer. Hoi. Albert Jan was weer even lekker aan het uh, meedalsen met uh, deze van Omi, de cheerleader. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan via www.cfm-live.nl. CFM Race Radio, Pit Report. En we schakelen weer live over naar het Circuit Park Zandvoort. Het Paasweekend in Zandvoort. Met uiteraard uh, zoals uh, altijd. De paasraces op het circuit. Dit weekend op zaterdag en zondag, toch, Willem. Ja, dat klopt. Op zaterdag en zondag. En laten we ons even werken tot de zaterdag. Dat is het tenslotte vandaag. We hebben zojuist de finish gehad van de Mazda MX-5 Cup. Ik zei het eerder al, een startveld van kleine 50 auto's. Nou, je zou verwachten, met 50 auto's gaat daar vast het een en ander mis. Nou, iedereen heeft zijn keurige draag op de baan. We hebben gewoon uh, tien ronden lang uh, kunnen racen zonder code 60 of uh, andere interventie uh, van de strijd. Het is echt het woord strijd. De strijd uh, gaat natuurlijk altijd om de eerste plaats. Uh, hadden we vanmorgen uh, Karadi. Uh, Aran Carari die de race wist te winnen. Ook nu was hij weer aan de leiding. Negen ronden lang met op een tweede plaats uh, Wouter Wubbe. Derde onze Zandvoortse held, Jury uh, verswijveren. Yuri, uh, bleef maar aandringen. En uh, ja, je kon zien dat hij graag uh, nog verder naar voren wilde. 47 auto's achter hem, twee voor hem. Nou, dat waren er nog net twee te veel. Uiteindelijk uh, de laatste ronde, de Arie Luimdijkbok, uh, zagen we toch uh, Wouter Wubbe aan de leiding. Uh, negen ronden lang uh, op het vinker uh, gezeten bij uh, Karadi. Uh, die eindigde als tweede Karadi. Derde werd uh, Rudy Schilder en uh, we vroegen ons op uh, waar is Jury Versheveren. Uh, uiteindelijk uh, finish je die op een uh, zesde plaats. Wat daar mm -hmm. misgegaan is in die, die laatste ronde. Ja, dat uh, moeten we nog even gaan navragen aan hem. Uh, Zodra hij straks uit de auto is, gaan we even informeren... wat er in die laatste ronde gebeurd is... van waar dat die, die drie plaatsen is teruggevallen. Van drie naar zes. Vanmiddag heeft hij nog een herkansing... want later in de middag rond een uur of vijf... is, dat de, is het de derde race van deze Mazda MX-5 Cup. Ja, Willem, hoe werkt dat eigenlijk? Is het zo dat er na iedere race er een podium is... waar de winnaars op staan... of is dat bij alle races bij elkaar opgeteld? Nee, eh... Uh, ze hebben een, uh, ja, het Duitse woord Een gezamenlijke winnaar van het he hele winnaar. Maar ook uh, per race, alleen uh, met DNT. Ja. DNT houdt van uh, snelheid. Uh, de ene klas is de baan af. Uh, de volgende moet er alweer op. Er is geen tijd voor uh, podiumceremonies. Uh, dat uitreiken uh, van die uh, prijzen, dat gebeurt later op de dag. Als uh, iedereen gefinished is, alle races afgevlagd. Dan is er een mooie locatie uh, waar de, ja, de winnaars en de, de podium uh, worden gehuldigd, uh, eerste, tweede en derde. Dus uh, dat is allemaal aan het eind van de dag pas uh, bij het DNFT. Oké, okay, nou Joeri helaas dus uh, niet op het podium wat betreft deze race, maar je zei het al, hij heeft nog een herkansing. En zo dadelijk, uh, zo dadelijk gaan we de Volvo uh, race krijgen. Nou ja, we zijn nu niet uh, bezig met Volvo, uh, we zijn uh, met Italiaans bezig, ik heb niet het programma wat jij hebt, uh, maar dat zal dan oh. gewijzigd zijn. We zijn nu uh, bezig uh, met uh, Italiaanse uh, Squadra, Hufflepuff, Bianchi, <laughs> daar zien we heel veel uh, Alfa Romeo's in. En de Volvo's die rijden inderdaad ook, uh, dat was maar even ontgaan, maar dat is zo uh, met DNT ook. Die start gewoon twee klassen uh, per race uh, als er uh, niet genoeg deelnemers zijn in de ene klasse. Dat houdt in uh, de Alfa's, uh, de Squadra Bianchi's, zeg maar, die zijn dan gestart. En 30 seconden daarna starten de Volvo's, zodat je eigenlijk uh, tegelijkertijd twee races op de baan hebt. Hey, ja, best wel, best wel spannend en uh, inderdaad goed opgelost. Uh, dan uh, kunnen beide klassen uh, toch uitkomen dit weekend. Ja, precies. En uh, dan is er voor de toeschouwers is er ook altijd wat te zien. Uh, je hebt toch uh, twee races. Uh, dat houdt in twee klassen, Twee, kreeg uh, zoveel auto's dan. En dan is er altijd wel wat op de baan ergens uh, te zien. Ja, jij hebt het over uh, toeschouwers. Hoeveel mensen zijn er, uh, schatje? Zo, je begint al vroeg. <lacht> <lacht> nou ja, ik ga er geen parting over maken. Maar ja, voor uh, DNT evenement uh, ja, DNT organiseert hier een keer of vier, vijf uh, per jaar racers. Zijn er toch... Uh, Aardig wat uh, toeschouwers en, uh, om uh, mensen erop te attenderen. Morgen is het ook natuurlijk. En uh, DNT, uh, ja, die heeft geen uh, toegangsprijzen. Het is gewoon gratis uh, toegang. Uh, paddock uh, kan je ook op. Het uh, enige waar je bijvoorbeeld moet betalen. Maar dat zal voor de mensen uit Zandvoort uh, niet hetgeen zijn uh, waar ze mee komen. Dus als je je auto wil parkeren, en dat kost 6 euro. Oké, okay, dankjewel Willem uh, voor dit bemeerd. meteen in het volgende uur komen we gewoon weer gezellig bij je terug. Genieten vandaag op het circuit. Heel goed, ja, dat was Willem van deze vanaf het CQI Park Zandvoort. En dan gaan we alweer op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang tussen drie en vijf. Zandvoort op zaterdag, Zandvoort, een goede middag. En we gaan hem nog een keertje draaien, die lekker van Shakira hier is. Waka Waka. During it's so time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching.